Archeologen vermoeden dat het gaat om slachtoffers van de pest of een andere besmettelijke ziekte. Vermoedelijk zijn ze daarom niet op het gewone kerkhof begraven. Alle spelers in de Spaanse voetbalcompetitie protesteren dit weekend tegen de verplaatsing van een competitiewedstrijd naar Miami in de Verenigde Staten. Dat gebeurt uit commercieel oogpunt, maar voor de spelers is het niet goed, vinden ze. Uit onvrede zullen de spelers bij alle Spaanse wedstrijden dit weekend de eerste 15 seconden niet spelen. Het weer. Vanmiddag is het droog met veel ruimte voor de zon en alleen wat sluierwolken. Het is zo'n 12 tot 14 graden. Morgen blijft het tot de avond droog met een mix van zon en wolken. En het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 She work it, girl, she work the bowl, She break it down, she take it low She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor And money, money, she makin' Look at the way she's shakin' Make you wanna touch her, wanna taste her Have you lusting for her? Goin' crazy, face it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 Van Zandvoort. Dit is ZFM. Luisteraar, hij is knap, hij is leuk, hij is intelligent, hij is sterk, hij is...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 station de Jij de een regen een Ik de, de ton. Jij bent de kerst Ik de bonbon Ik bent de rust Ik de coco Ik ben het ster. zakje Jij de thee de Ik ben de kaas Jij de soufflé Ik ben de keizer Jij de sneeuw Ik ben Tom Hermans Jij bent Karin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 en ik me ook ster.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 beat go like this pump up the volume pop up the volume pop up the volume dance.